Ook brengen ze een bezoek aan het Knekelhuis van Domon. Daar ligt het gemeente van naar schatting 130.000 niet-geïdentificeerde militairen. Domon is ook de plek waar president Mitterrand en bondskanselier Kohl elkaar in 1984 de hand reikten. Een Chinees bedrijf heeft excuses aangeboden voor een reclamefilmpje dat op internet werd bestempeld als racistisch... In het spotje van de wasmiddelenproducent is te zien hoe een zwarte man in een wasmachine wordt gestopt en eruit komt als een Chinees. Omdat er zoveel kritiek kwam, besloot de wasmiddelenproducent uit Shanghai excuses aan te bieden. Het filmpje is inmiddels 7 miljoen keer gedeeld op het internet. In Pakistan mag op radio en tv geen reclame meer worden gemaakt voor voorbehoedsmiddelen. Volgens de autoriteiten maken de spotjes kinderen nieuwsgierig naar seks. Het streng islamitische Pakistan is met 190 miljoen inwoners... een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. En de NASA heeft een nieuwe uitvalbare kamer aan ruimtestation ISS toegevoegd. De eerste poging om de module uit te klappen mislukte, vannacht ging het wel goed. Over een week kunnen de astronauten erin als het zeker is dat de module luchtdicht is.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 Caslin. Hij is al twintig jaar een, een, art, een jazzartiest, een saxofonist. Hij speelt onder andere met muzici als Maria Schneider. Hij heeft drie keer een uh, Grammy-nominatie gehad... Uh, in uh, onder andere beste instrumentele jazz-solo. En sinds uh, 2016, begin 2016 weet iedereen wie hij is... want hij speelde een hele belangrijke rol op David Bowie's laatste album Blackstar...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 U gaat luisteren naar Father Mother.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 Het nummer, um, eigenlijk het album staat vol met improvisatie van jazz. En ze laten op een hele mooie manier zien wat jazz tegenwoordig ook kan betekenen. Killing the Mozzarella van Braskiri. <middels>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 luister naar Robin Nolan Trio met het nummer Ravi van hun album Gypsy Blue. Het eerste uur zit erop. Ik ben zo weer terug met nog veel meer jazz van het Noordzee Jazz Festival. En na het nieuws van 11 uur ga ik verder met Maria Mendes, de Rotterdamse zangeres die ook op het Noordzee Jazz staat...